We said amen. Then we all got up and we formed a queue. And the drums went bang and the cornets blew. And we marched right down into the town. Bannerman, wat was dat ook alweer? Oh ja, was dat niet een uh, privé detective in Amerika en zo? Van lang geleden. Ja, volgens mij wel. Bloemingsonderover, erover. En uh, dat was een mooie grote hit in 1971. Welkom bij de show, duren tot 12 uur. Gezellig dat je erbij bent. En uh, ja, ik ga je oren vertroetelen. Met lekkere muziek en een paar, nou toch wel leuke en interessante onderwerpen. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. Nou ja... Franse muziek ook in de show gelijk hè? Ach, dat is zo gezellig. Charles als Azanvoer. J'ai travaillé des années sans répit, jour et oh. nuit, oh, pour oh, réussir, pour gravir, le sommet. En oubliant, oubliant, souvent dans. souvent, dans Ma course contre le temps, mes amis. Mes amours, mes emmerdes, à corps perdu, accord perdu, j'ai couru, couru, assoifé, assoif obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant c'est arrondants, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours.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 Je donnerai ce que j'ai Pas tout à fait Pour retrouver, Je l'admets Mes amis Mes amours Mes emmerdes ah, Mes relations Ah mes relations Sont Vraiment sont Haut placé Très haut placé Décoré Très décorés, Influents Très influents Beudonants Très influent, beudonants Des gens bien Très très bien Ils sont sérieux Sérieux, mais près de tout creux, j'ai toujours le, le regret. De. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui, mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon. avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars.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 Dat Mooie herinnering van uh, en aan Abba natuurlijk, Under Attack. En wat hoorde je er voor moois voor? Oh ja, Charles als naar voor. Mezzemeert, lekker. Uh, in een ogenblik gaan we uh, luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Ja, hij ging de straat weer op en vroeg aan mensen op straat... wat was als kind uw droombaan? Wat had u gedacht ooit te gaan doen? En is het een beetje uitgekomen? Je hoort het straks allemaal hier in de show. Maar eerst Linda, Roos en Jessica...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 Tender loving care is keeping track of the pack. Watching them watching back that makes the world go round. Watch that sound. Each time you hear a loud a collective sigh de making music to watch girls by the boys watch the girls while the girls watch Jawel. the boys watching Williams altijd lekker noemen. Ik word er altijd heel erg vrolijk van. Ja, jij ook? nou oh, Dan zit je bij de goede show natuurlijk. we worden Music to Watch Girls By. En uh, goede tijden van uh, Linde Roos en Jessica kwamen voorbij met druppels. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. De meeste dromen zijn bedroeg, maar, maar toch. Als kind weet je vaak heel zeker wat je wil worden. Astronaut, piloot of uh, zoiets als popzanger. Had jij dat nu ook? En kun je dat uh, ook nog herinneren? Wat was als kind jouw droombaan? Nou ja, Jeroen van Gent, zo brutaal als hij altijd is... ging de straat op met zijn blauwe microfoon, vroeg het u... en uh, hier zijn uw antwoorden. Ja, wat was als kind uw droombaan? muzikus, muzikus? Ja. Maar ik was niet goed genoeg. Ach. Ja, ja hoor eens. De... Conservatorium of wat? <lacht> uh, daar ben ik niet eens aan toegekomen. Niet aan toegekomen? Nee. Uh, wat, wat wilde u graag doen? Ik uh, heb heel veel gitaar gespeeld... Uh, maar uh, toen ik daarmee kwam richting conservatorium, dat was niet genoeg. Dus je moest er ook iets bij hebben. Dus ja, dan moest ik piano gaan spelen, moest je in een heel korte tijd moet je heel veel leren. Nou, dat was al een opgave. Dat is ook niet helemaal gelukt en op een gegeven moment kreeg ik uh, ergens in mijn nek ging het niet helemaal goed. Waardoor ik de Ach. absolute controle over mijn vingertjes een beetje... Ja, ja ze oh. doen het allemaal nog. Ik heb er in het dagelijks leven ook geen last van. Nee. Maar om nou te zeggen, ga nog even gitaar spelen, gaat gewoon niet. Nee. Dus dat is fysiek echt een beperking? Dat uh... is fysiek echt wel een beperking. In die zin, uh, ja, voor de rest is het geen beperking. Want ik doe alles wat ik, uh, ja. wat ik, wat ik in het dagelijks leven nodig heb. Dus wat dan is het geen beperking. Maar dat maar, was het niet goed genoeg. Maar had u, had u echt een idee van een, van een baan? Dat het een baan moest worden? Ja, het zou leuk zijn geweest als dat een carrière had geworden. Vooral op gitaar. Klassiek gitaar. En welke, en welke leeftijd ongeveer? Moet ik dan denken? Ik uh, ben uh, met muziek begonnen toen ik een jaar of acht was. Dat was blockflight. En toen ik een jaar of ja. tien was Kramp van de de eerste gitaar en dat heb ik tot mijn, hoe was het, een jaar, een jaar of 10, 12 heb ik sowieso les gehad. Dus ik kon er aardig mee over weg en toen ging ik niet meer. Wat was als kind uw droombaan? Kunt u zich dat nog herinneren? Ik wilde architect worden, dat weet ik nog. Nee, ik had geen droombaan. Geen droombaan? Nee. Nee. Ja, ik wilde wel zangeres worden, een beroemde zangeres. Kijk, nou, wel. toch wel. Ja, maar dat is geen baan. Dat is dat je beroemd wil worden. Mm, ja, ja, maar toch, dat is ook zoiets. Dat komt op hetzelfde. Ja, hè? Okay. Dat, dat tellen we ook mee. Okay. En wat had u dan willen worden voor zangeres? Popzangeres. Nederlandstalig, Engels? Nee, Engels. Engels. Ja. Kunt u een voorbeeld noemen van wie u had willen worden als u er een ziet? Zo nee, dat weet ik niet. Nee, maar maar ik zong wel even. met de Beatles altijd mee. Nou, ja. Dat is van mijn tijd. Dat zie ik kijk ook. <laughs> uh, toch wel uh, popster. Oepsteer. Ja, in een band, ja. zanger van een band. Ja, dat had ik wel gewild. Ja. Ja, ja nooit van gekomen. Maar... Dat was de tweede vraag. Ja, nee, <laughs> nooit, van van nooit, nooit van gekomen? Nooit van gekomen. Maar onze jongste zoon, die doet wel. is uh, zit wel, wel lekker met hey. muziek bezig, dus dat is hartstikke leuk. Dan zit het een beetje in de geen of zo? Nou, maar. dat weet ik niet. Maar uh, ik, ik, ik, ik kijk daarnaar en ik denk, ja, dat doet hij goed. Hmm. Ja. Maar u, bent, u maakt wel muziek of wat? Nee, nee, nee. ik hou heel veel van muziek en ik ben, ik ben ook goed op de hoogte van muziek. Maar ik ben niet uh, nee. niet, niet echt gedaan, opgepakt? Zeg maar. Nee, niet opgepakt, nee. Weet ik nee. veel saxofoon, drumstijl? Nee, Bonnever, nee, nee, nee, nee, sowieso niet. Nee, niet. Nee, nee. Okay. Ik heb nooit een keer gitaar geprobeerd, maar... Ja, maar nooit echt, een, uh, nooit echt succesvol geweest daarin, nee. Ik wilde architect worden met nou, 9 jaar. Volgens mij er. wilde ik verplicht worden. Nou, volgens mij wou ik alleen maar op reis. Oh ja, opleiding. ook. Ja, maar ja. dat kan... Uh... Ja, dat is zo. Dat is nu meer. Maar als ja. verpleegster, ja? ja? ik wilde toch verpleegster worden. Nou. Jawel, verpleegster. Ja? Ja. ja En is dat gelukt? Nee. Toch niet? Nee. nee, nee. Ik was toen te jong voor de opleiding. Toen ben ik wat anders gaan doen en daarna dat altijd blijven doen. Echt gewoon heel wat anders. Wat is het geworden? Boekhoudster. <laughs> Boekhoudster, dat is heel wat anders verpleegster. Nee. Dat is beweging. Ja, ja. Oh. ja. Nou, moe. ja, dat is inderdaad heel wat anders. Nou, en bent u daar uh, ontevreden over of had u toch nog nee, wel verpleegd willen? Moe? Nee, hoor. Dat is niet. goed zo. Is goed ja, zo. <laughs> ja. Zo, mijn droombaan. Ik wil dit of dat worden, ja. Ja. ja. Jij wil piloot worden, natuurlijk. Piloot, ja. Ja, maar dat is het niet geworden. Niet geworden, maar nee, net zeggen. Nee. Dat is nee. de tweede vraag natuurlijk <laughs> dan. Maar... Nee, nee, nee. Ik zit nou uh, helaas elke dag op kantoor. Op kantoor. Ja, ja, ja, Twee dagen in de week. Het is op zich wel gezellig, maar. Maar net zeggen. Ja, Maar het valt ja, er wel gehoopelijk... met, met met Nederlandse collega's dat is het wel leuk, maar drie dagen thuiswerk is het heeft zijn voor en de nadelen natuurlijk ja ah, juist ja en piloot worden kunt u zich nog herinneren wat voor emotie daarbij zat Verre landen bezoeken? Uh, ja vrijheid vrijheid oh ja vrijheid ja, ja Reizen. Ja, ja. ja haalt u dat een beetje u dat een beetje met vakantie of zo ja. uh, vakantie ook een beetje ja vreemde plekken bezoeken juist. Dus, ja. Ah, ja wat was als kind uw droombaan? Weet u wel, dat je droombaan? Ja. Oh, als kind? Ja, ik wilde zangeres worden. Zangeres? Ja. Ja. Zonder naam? N nou ja. Of meer Engelstalig? <laughs> maar geen familie ja. nee, nee, nee, mijn vader die heeft uh, gezongen. Maar, um, ja, dus ik dacht, God, dat lijkt me ook wel leuk. Maar ik heb het uh, verder nooit ontwikkeld. Dus het was gewoon een, een droom van mijzelf. Zingt u nog wel eens? Uh, ja, voor mezelf. Dus. <laughs> ja. Maar is het zo dat u dacht, uh, dat anderen zeiden u heeft talent of dat u zelf dacht ik heb talent, ga het proberen? Uh, nou, dacht ik zelf eigenlijk, ja. ja. Dat is erg moeilijk zoiets, hè? Dat is hè? moeilijk, ja. Ook al je moet, heb je heel veel talent. Je moet doorzetten, je ja. moet ook, ik heb wel chorus gezeten en zo, dat wel. Ja. En ik, vind, ik hou erg van muziek, dus ik dacht, als ik dan zo'n ras kan worden, dan heb ik altijd met muziek ook te maken. Ja. Maar dan is het eigenlijk wel een beetje uitgekomen. De, ja, een beetje troon. wel. Ja, Zoiets, ja. door die kant op. Ja, maar niet echt een baan hoor. Nee, dan. dat nee, geen betaalde <laughs> Maar dat is niet erg hoor. Dat is niet erg. Geef niet. Automateur. Ach, u weet het nog. Natuurlijk. Hoe oud was je toen? Uh, een jaar of negen, denk ik. Ja? ja dan, dan is de volgende vraag natuurlijk. Is het gelukt? Nee. <laughs> Mag ik ze vragen, <laughs> te vragen wat het wel geworden is? Ik ben timmerman geworden. Oké. Okay. Ook wel een, een beroep met, uh, met de handen, zeg maar. Ook een beroep met de handen. Wat trok u aan in automonteur? Het uh, sleutelen met techniek. Met? Het sleutelen met techniek. Ja, ja. ja. En ja. gewoon uh, alles wat er omheen hangt. Bent u wel aan de opleiding begonnen ooit? Of dat niet, uh... Nee, daar ben ik ook nooit aan begonnen. Want dat was uh, volgens de ISO-norm toen de tijd niet mogelijk. oh, oh dat is weer uh, iets ambtelijks wat ertussen zit. Uh, dat is iets schools. Ja. Die, die is je schoolkeuzes... Uh, uh, Oh dat. Hoogte. Juist, dat is het. Oké. Okay. Nou, spijt van nee. of bent u heel tevreden, Timmermans? <laughs> eh. Uh, spijt zou ik niet zeggen, Ik vind het wel jammer. Maar ik, uh, wat ik daarna gedaan heb, ben ik heel tevreden mee. Toch wel, hè? Ja. Doet dit nog steeds? Uh, voor mijn hobby. Hobby, Oké. Okay. Dank u wel voor de reactie nee, Dank u wel. <laughs> You want us blind and you want us drug You want us poor while you get more of everything But you don't get to tell me what to think and what to do No, you don't get to tell me what is true In every way, you want our minds, you want our time, you want us framed up in your crimes. I hope you know that it's time to go and we're taking names. Cause you don't get to tell us what to think and what to do. No, you don't get to tell us what is true. Cause you're just liars, cheats, and crooks. Change the rules in your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 de wereld is een dat wij spelen. Het is alweer bijna het einde van de ochtend. En dan krijg je toch nog dit, hè? Goedemorgen, morgen. Ja, toch wel weer gezellig van Nicole en Hugo. Och, wat een oud nummer zeg! Ongelooflijk, uit 1971 alweer. En wat voor moois hoor je ervoor? Oh ja, uh, Five uh, Times August. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent. U wilde dat nummer graag achter zijn bijdrage hebben. Bedriegers, leugenaars en boeven. Jawel, liars, cheats en crooks. Prachtig hier in de show. Straks over een paar minuten gaan we praten met Gerry Kouwhoven. Associate Lector investeren in circulaire land- en tuinbouw. En wat uh, heeft hij te vertellen? Nou ja, hij vindt dat boeren uit de crisisstand moeten. En waarom? Dat hoor je straks in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van Mel en Kim. Show on every night. Zijn ze klein, kom maar dichterbij. Geef me leven heb je glas zo Proost op de liefde waarin ik geloof. Geef me maar alles Hij maar... ja, fijn, de nieuwe single voor uh, Miss Montreal. Geef me het leven, mooi. En Mel en Kim, Respectable, uit 1987, hier in de show. Ehm... Um, wordt hier gevraagd waarom ik niks zeg over voetballen. Ja, daar hebben we het de hele avond gisteravond al over gehad. En vanavond gaan we het er natuurlijk ook weer uitgebreid over hebben. Dus uh, ja, vandaag op deze zondagmorgen dus even niet. Of we het over het weer gaan hebben is ook de vraag. Het is uh, natuurlijk nu nog droog. Het is een graad of 16 buiten. En vanmiddag gaat het weer regenen. Vervelend. Het is even niet anders. Maar ja, we moeten het er wel mee doen. Goed, tijd voor het tweede onderwerp in de show. Jawel, hier is mijn collega Herman de Bruin. Boeren moeten uit de crisisstand zitten, ze daar dan in, denk ik. Maar dat kan ik beter vragen aan Gerry Kouwenhoven. Ze is mijn gast in de uitzending. En uh, ja, Gerry, welkom. Dank je wel inderdaad uh, voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En um, jij bent Associate Lector Investeren in Circulaire Land- en Tuinbouw. Dat betekent dat je met dat de boeren te maken hebt, dus zeker inderdaad ja, ja. boeren en tuinders laten we ja, niet precies. vergeten ja, die moeten we erbij want de landbouw die uh, bestaat in de land en tuinbouw ja. en investeren dat slaat dus op inderdaad niet alleen inderdaad vanuit economisch uh, perspectief, maar inderdaad investeren ook zorgen dat deze boeren, want het is een, belang, uh, een belangrijke groep in Nederland, uh, dat dus ook houden ja. Ja. Uh, ja want er zijn geluiden dat de boerenstand moet verminderen heb je het daarom over die crisisstand Nee. nee. Eigenlijk, de, we hebben dit vanuit de crisisstand uh, waar ik uh, op reageer, is dat we zien dat uh, het klimaat is aan het veranderen Ja. Dat gaat te harder dan dat we ons realiseren, maar helaas, uh, heel veel boeren, niet allemaal, maar veel boeren uh, wachten nog te veel af. Terwijl uh, de effecten van klimaatverandering er gewoon echt zijn. Ja. En wat wij bedoelen met de crisisstand is dat we, dan dat, boer, dat we zien dat boeren en tuinders uh, passief reageren op die effecten. Ze lossen die... Als, dan zijn het problemen, dan zijn het incidenten. Die problemen lossen ze op. Dat doen ze ook nog redelijk uh, flexibel. Maar wat nou zo mooi zou kunnen zijn, als we toch weten dat die klimaat aan het veranderen is. Waarom zouden we dan niet zorgen dat we met een langere termijnvisie uh, juist veel meer kijken van hoe kan ik... ...zorgen dat ik voorbereid ben op die effecten van die klimaatverandering. Dat kan vernatting, verdroging ja, ja. Uh, zijn, verzilting. Ja, maar, maar weten die boeren dat dan allemaal, hoe ze dat kunnen voorkomen? Want uh, omdat het zo nat geweest is, is daar geen spinazie in de supermarkt bijvoorbeeld. Klopt. Uh, uh -huh. de, de aardappelen staan te verrotten op het land volgens mij. Uh -huh. dus, uh, en dan, dan komt zo'n boer en dan, moet je, dan zeg je van... ...ja, daar moet je wat aan gaan doen. Wat moet je dan doen? Nou. Nou, in ieder geval, uh, in, laat ik zeggen, uh, dat was lekker kort door de bocht. Ik wou toch iets breder kijken. Ja, dat mag. Uh, ja. Juist willen we dat die boeren we weten dat, het, uh, dat de extreme weersomstandigheden steeds meer gaan voorkomen. Dus laten we dan kijken, en dat hoeven de boeren zeker niet alleen te doen, maar met elkaar kijken welke maatregelen je kunt nemen. En omdat dat uh, per gewas en per uh, gebied, vooral bodem, uh, anders is. Zullen we dat met elkaar uh, moeten doen? En dan bewust zeg ik ook met elkaar. Want als de ene boer of tuinder iets doet op zijn erf... dan uh, heeft dat ook effect op, op, de, op het land van de buurman. Hmm. Maar nu zit zo'n boer en tuinder op zijn eigen land, op zijn eigen veld. die dus ziet het helemaal zitten en dan denk je... ja, ik ja. moet veranderen, maar hoe kan ik dat doen? Moet de organisatie, de LTO bijvoorbeeld, daar wat aan doen? Of hebben jullie mensen die dat kunnen doen? Of moeten ze zelf gaan zoeken naar informatie? Hoe denk ja. je dat dat in zijn werk gaat? Wij zien in ieder geval dat bedrijfsadviseurs hier een hele belangrijke rol in spelen. Mm -hmm. Die bedrijfsadviseurs zijn ook nog niet allemaal klaar voor dit grote complexe vraagstuk. Mm -hmm. En dat bedoel ik dus niet bij productadviseurs die een product verkopen bij de boer of tuiner, maar echt bedrijfsadviseurs die bij de boeren en tuiners komen en die hierop kunnen adviseren. Ik weet, er, zijn ontzettend veel, uh, uh, er is heel veel informatie beschikbaar. Ja. Maar de, die, ik weet ook dat die, die informatie, die tools, heel ingewikkeld zijn. Duidelijk dat er van alles moet gebeuren. Hm. Dat de boeren daarin, agrarisch, laten we het zo zeggen, breder, meegenomen worden. Zeker. Uh, als mensen daar toch iets over willen weten. Jullie hebben vast wat op de sociale media website staan waar je alvast wat kunt lezen. Zeker, inderdaad. Op de, als je googelt op in Holland onderzoek... En risicomanagement, dan kom je zeker op de website waar we, en daar kun je ook de contactgegevens okay. van mij krijgen. Want je kan ook ondersteunen daarbij? Ja, zeker. ja. Graag. Ja, graag. Um, ik ben heel blij. Ik heb net een uh, bericht gehad van, van een ondernemer die ook inderdaad zijn probleem heeft voorgelegd. En daar gaan we mee aan de slag. Kijk. En in dit geval is het eigenlijk ook regel en wetgeving die heel raar is. En daar moeten we dus, wij gaan ook gewoon. En de contacten met het ministerie van Landbouw mm -hmm. hebben, die zijn heel erg goed. Dus we gaan dat probleem ook voorleggen. Want we willen gewoon een heleboel dingen van de boeren en tuinders. Maar soms hebben we ook hele rare regelgeving. Ja, dat wat moet gewoon tegenwerkt. Ja, ja. Maar in ieder geval, de boeren en tuinders moeten ermee aan de slag. En ze krijgen ondersteuning. Dat is in ieder geval Zeker. wel heel duidelijk geworden. Gerrie Kouwenoven van de Hogeschool in Holland. Met dat uh, onderzoek. Ik dank je voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes. En dat de boeren maar uh, mogen blijven boeren. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL This little girl is fine Never knew a girl Like a little Sheila Her name drives me insane Sweet little girl That's my little Sheila Man, this little girl is fine She loved me, she said she'd never leave Sheila, man, this little girl is fine Me and Sheila go for a ride Ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh, I feel funny inside Then little Sheila whispers in my ear Ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh, I love you, Sheila, dear Sheila said she loved me, she said she'd never leave Van moeders laatste zoen, die ze haar nog geven kon, op een polsperron. En dan schrikt ze wakker, en hoort dezelfde taal, die even leuk verdwijnen, niet meer het zijn terug en niet teruggefloten, dezelfde steen en toch nog weer gestoten, dezelfde steen. En dan schrikt ze wakker van de schop in haar gezicht, van vaders koude handen en het hok waarin ze ligt. Nog heel vaak strukt ze wakker en worden uitgemaakt voor zwijn. Soms worden dromen waar. Te war om mooi te zijn, ze zijn terug en niet teruggevloten. Hetzelfde slaap. Mein deutsches Volk, wenn so die Welt gegen uns steht, dann wird es viel umso mehr zu einer Einheit werden. Je zou kunnen zeggen een soort waarschuwing dit lied van de jazzpolitie al uit 1993 kun je nagaan zo lang geleden zongen ze dit lied en ja, het iedere keer weer op zou je kunnen zeggen wat zij beschrijven in het lied Ze zijn terug verder hoorde je Tommy Rowe en Sheila natuurlijk in de show, oh wat gaat de tijd snel Goh, ongelooflijk ik heb zoveel leuke muziek voor je meegenomen en het raakt weer niet op vandaag, weet je wat ik bewaar dat tot volgende week en zo maar deze wil ik toch echt wel voor je draaien vandaag een mooie herinnering een memory van earth and fire. Dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Jawel. Earth and Fire and Memories. Ik ga er wel tussen. Het is mooi geweest. Veel plezier met mijn collega's, collega Stolberté. En geniet van het voetballen. En uh, ja. Ik ben er volgende week weer bij leven. en Welzijn. Rond een uur of elf. En dan heb ik weer prachtige muziek voor je meegenomen. Dan tegen die tijd. En um, ook een paar leuke onderwerpen. Om een beetje bij te praten over wat er gebeurt in de wereld. En een reportage van Jeroen van Gent. Ik wens je nog een ongelooflijke mooie dag. Ja, ondanks dat het straks even wat gaat regenen. Maar het is even niet anders. Maar het ziet er voor de rest van de week redelijk uit als ik het zo zie. Tot slot sluit van de show. my Tai Female Intuition. Mooie dag.